Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Syrische oppositiegroeperingen, die tot nu toe sterk verdeeld waren... hebben besloten om voortaan samen op te trekken. Ze zijn bijeengekomen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Onder de naam Syrische Nationale Coalitie... proberen ze gezamenlijk president Assad te verslaan. De nieuwe samenwerking is overeengekomen onder zware druk... van vooral de Verenigde Staten en Qatar. De verdeeldheid onder de verzetsgroepen is een van de redenen... waarom het Westen zich niet wilde mengen in de crisis in Syrië. Voor het eerst heeft Israël zich gemengd in de strijd in Syrië. Er is een raket afgeschoten op Syrisch grondgebied. Volgens het Israëlische leger als waarschuwing. Tot de beschieting werd besloten nadat opnieuw een mortiergranaat van het Syrische leger was neergekomen. Op een Israëlische militaire post op de Golanhoogten. Daarbij raakte niemand gewond. De afgelopen week zijn vaker granaten op de hoogvlakte neergekomen. Maar daarop werd door Israël niet gereageerd. Er was al wel gedreigd dat er bij nieuwe afzwaaiers zou worden teruggeschoten. Op de A58 bij Bergen-op-Zoom is gisteravond een man die op de snelweg liep... aangereden en zwaar gewond geraakt. De man werd door een auto geschept en zou met stenen naar passerende auto's hebben gegooid. Ook ging hij met zijn armen wijd midden op de weg staan. Twee bestuurders stopten om de man te helpen... maar een derde automobilist kon hem niet meer ontwijken. Schaatser Kjeld Nuis heeft in Heerenveen zijn tweede nationale titel gewonnen. Hij was in Tijalf op de 1000 meter de snelste. Gisteren won hij al het goud op de 1500 meter. Marije Joling werd eerder vandaag Nederlands kampioen op de 5 kilometer. De vrouwen rijden vandaag nog de 1000 meter. En bij de mannen staat het 10 kilometer nog op het programma. In de eredivisie is de topper tussen Vitesse en FC Twente in een gelijkspel geëindigd. In Arnhem werd het 0-0. Er zijn vandaag nog drie andere wedstrijden in de eredivisie. Het weer. Vanmiddag af en toe zon bij een graad of tien. Vanavond en vannacht hier en daar nevel en wolkenvelden. Morgen wisselen zon en bevolking elkaar weer af. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie. Op de A7 tussen Amsterdam en Horen zijn wegwerkzaamheden. Bij Purmerend staat in beide richtingen 5 kilometer file. We zitten al in de 70ste minuut. Tjonge, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Hé hey Jos, wat aan je voor personeelszaken? Hi. Luister, nog even over je pensioen. Je de een pensioen in de tweede keer een jaar lang. Uh, je bent in de tweede keer een pensioen. Snap je? Ja. Als het over je pensioen gaat, is het wel belangrijk dat je er iets van begrijpt. Deltaloid helpt met tips waarop je moet letten bij uw pensioenoverzicht. In gewoon Nederlands. Kijk op deltaloid.nl/slash kritisch. Kritisch, op het juiste moment, Deltaloid.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 Bijna vijf minuten over drie, tweede uur langs de lijn begint in Zwolle. Pek Zwolle Ajax, niet mee. 2-0 geworden voor Ajax en een doelpunt voor Victor Fischer. 37 minuten inmiddels op de klok en hij ligt er al een paar minuten in als Ajax maar weer eens voorgeeft. Maar nu is er een kopbal achterin bij FC Zwolle. Daar was Joey van den Berg net buiten zijn eigen strafschopgebied. Links voor dat strafschopgebied liet zich aftroeven door Eriksen. Deed eigenlijk niets van de Berg te controleren in de middenvelden vandaag. Eriksen kon verder de bal breed geven in het strafschopgebied. En Fischer ijskoud voor de goal van Boer. 2-0. En misschien nu Benson aan de andere kant. Nee, dat loopt stuk. Want uh, Daily blind ruimt op. En vlak voor drie kwam Feyenoord weer op voorsprong tegen Roda. Ronald van der Geer. En Klaas had net de 3-1 op de voet, maar schiet net naast. Dus het is nog steeds na 33 minuten 2-1. Er gebeurt veel aan beide kanten. Het hangt verdedigend eigenlijk allemaal een beetje met plakband aan elkaar. Waardoor er nog wel eens foutjes worden gemaakt. En ook Roda zo nog met enige regelmaat in de buurt van Lamproek kan verschijnen. Feyenoord heeft wel meer de bal, heeft wel weer iets meer dominantie. En staat met 2-1 voor door twee goals van Pelle. Sebastian Timmerman, het schaatsen, de kilometer, zit er ongetwijfeld op voor de vrouwen. En is voor de tweede keer in de geschiedenis gewonnen door Marit 23 jaar hier uit Friesland, uit Wiekel van de nog sponsorloze formatie van Jan van Veen. En die coach loopt sowieso met een grote glimlach rond. Want uh, Lotte van Beek, ook uit die ploeg, eindigt als tweede. Diana Valkenburg pakt verrassend de bronzenmedaille. En zij gaan met Laurine van Riesen en Anis Das naar de eerste serie wedstrijden. Verliezer 1, Irene Wust, wordt slechts zesde. Verliezer 2, Margot Boer, wordt slechts zevende. Verliezer 3, Thijsje Oenema, kampioenen van vorig jaar, wordt nu slechts dertiende. Maar goed, zij gaan op andere afstanden weg. Europa 1 en dus is de grootste verliezer van dit weekend Annette Gerritsen. Want zij mist alle wereldbekerwedstrijden van 2012. We gaan snel naar Ronald van der Gier bij Feyenoord Roda. Ook Lex Immers heeft zijn goal te pakken. 35ste minuut. Ook hij geniet weer enige vrijheid op een voorzet van schaken. Vanaf de linkerkant loopt op het juiste moment het schaalskokgebied in. En ook een simpele voetbeweging van de Hagenaar is voldoende. Linkerpunt schaalskokgebied. Achter Danilo duikt immers op. Ja, Kudo is al geklopt. 3-1 voor Feyenoord. 35 minuten gespeeld in Rotterdam. Scharweide, Rotterdam, Tim Steens. Eh, ook Rotterdamsfeest <laughs> volgens mij, hè? <laughs> ja, absoluut. Uh, 20 minuten gespeeld, het is al 3-0 voor Rotterdam. Het was uh, een actie van Jeroen Hetzberger, uh, de international. Hij is weer in genade aangenomen door uh, Paul van Asterbondscoach. bondscoach. Mistte wel de Olympische Spelen in Londen, maar is er nu gewoon weer bij. En zelfs al straks uh, bij de Champions Trophy in Melbourne. Hij had een mooie actie, Jeroen Hetzberger gaf de bal voor. En Björn Kellerman maakte het af. En zo is het 3-0 voor Rotterdam. En verder zijn we dit uur ook nog bij het ATP Masters toernooi. De halve finale tussen Djokovic en Del Potro. En inmiddels in de Jupiler League Volendam ter Excelsior op 2-1 gekomen. Oh, de tweede Volendams goal werd gemaakt door Jack Daag. Ja, wie anders? Wie anders? hebben hoor, deze plaat. Fijn, fijn. Ja, die ene keer dat hij uitkwam, was een beetje jouw periode, maar later in de jaren 80 werd hij ook ja, wel een keer uitgenodigd. De Doobie Brothers aan What a Fool, Belief. Goeie platen wilden wij de volgende generatie ook van mee laten genieten. Feyenoord, Roda JC, Ronald van der Kier. Na 39 minuten voetbal en Roda probeert maar weer het te verschijnen... op de helft van Feyenoord richting de achterlijn nu met Afane. Sleept er dan een corner uit ten opzichte van Joris Matthijssen. En dan is het opletten bij Feyenoord achterin. Want de enige goal die Roda tot nu toe maakte ontstond uit een corner... die genomen werd vanaf de rechterkant. Nu te nemen door Afane. Ja, Donald meldt zich heel snel, wil hem graag kort nemen. Ik wilde zeggen, dan is het opletten voor Malky. corner is nu zo kort genomen dat hij bij de tweede paal en binnenvliegt. Dus weer binnenvliegt en nu is het verdediger... Biemans die de bal als laatste raakt. Het is een variant waar Feyenoord niet klaar voor was. Iedereen let natuurlijk op Malki, Want hij was het die de eerste goal maakte uit een corner. Maar nu is de variant wat anders. Afanen neemt hem vanaf de rechterkant. Donald dichtbij. Dan draait Afanen zeg maar om Donald heen. Komt uit bij de rechterpunt van het strafschopgebied, Legt de bal in het 5 meter gebied En dan springt Biemans hoger dan iedereen. En kopt hij de bal achter Kostas Lamprou En zo heeft Feyenoord dus geen antwoord op de spelhervattingen van Roda. En ja, het hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Maar hij heeft het wel weer... Weer een, een dikke tik te pakken. Juist eigenlijk nadat Immers de 4-1 op de voet had... ...maar er niet in slaagt om een goal te maken. Het blijft leuk in de Kuip. Na 40 minuten geen moment verveeld en al 5 goals gezien. En kan Pek Zwolle een beetje een vuist maken tegen die veredelde B-ploeg van, van ajax Ragnar. Nee, je staat gewoon met 2-0 achter Zwolle tegen Ajax. We zitten anderhalve minuut, zelfs ietsje minder voor de pauze in deze wedstrijd. En eh, nog, een gevaarlijke, nog een gevaarlijke vrije trap van Siem de Jong gezien. En eindelijk ook een kans van Zwolle dat misschien nu via de rechterkant opnieuw wel iets kan uitrichten. Maar Gravenbeek legt de bal niet goed terug. Joost Broes kan er niet bij en dan zit Ajax ertussen. En zijn de Amsterdammers ook maar meteen inmiddels in de laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft uit de problemen. Ik zei een trap van de Jong na die goal van Fischer. Maar ook weer een koeier van een fout aan vooraf ging. In dit geval van Joey van den Berg. En zo geeft Zwolle de doelpunten heel, heel eenvoudig weg. Eerst die hoekschop waaruit al de wereld kon scoren. En later dus Victor Fischer met de 2-0 voor Ajax. Zwolle nu achterin. Boer speelt zijn verdediger aan. Dat is Aafjes. Aafjes naar voren toe. Van Polen aan de rechterkant. Twee minuutjes extra tijd. En voordat we die aanval van Zwolle nog even beschrijven. Kijken wat dit kan opleveren. Met Moktar aan de linkerkant. Nu is Van Rijnem de baas. Twee minuten geleden was dat duidelijk niet het geval. Veel bewegingen en een snelle actie van Moktard, de oud PSV'er, ex edinkwijk ook in de jeugd. En hij kon voor het eerst schieten vanaf die linkerkant op de goal van Vermeer. Vermeer die nu een hoge bal in zijn strafschopgebied krijgt. Makkelijk kan opvangen en kan meegeven aan Veldman. De nieuwe verdediger en daar is aan de linkerkant al voor de wedstrijd stond hij in de basis Dijks. Zou niet spelen, sander zou dat doen, maar ziek en dus afgehaakt. Later Babel eruit. Maar ik denk zonder dat je ja, te veel het moet beter weten vanaf de tribune. Dat zwolle een totaal verkeerd aanpak tegen dit jonge en ervaren Ajax achterin. Terwijl de bal op het middenveld nu bij Zwolle rondgaat. Ik denk dat ze veel harder en veel agressiever hadden moeten spelen. In plaats van het combineren te proberen, dan is Ajax beter. En uh, Zwolle gooit totaal de beuk er niet in. Komt nu wel wat vaker. Met een bal weer richting de ja, 16 meter van Ajax aan de rechterkant. Gravenbeek houdt die bal niet binnen. Waar je het gevoel hebt dat dat toch wel kan. Ik heb het gevoel dat Zwolle totaal niet in zijn vel zit vandaag. Veel complimentjes geweest de laatste tijd. Voor de ploeg van Langelen. Misschien is de ploeg wat dat betreft wel een klein beetje gaan zweven. Ondanks dat het nauwelijks punten opleverde. Maar vanmiddag is het heel weinig tegen Ajax dat nu ook de ingooi mag gaan nemen. Aan de overkant van het veld. Halverwege de eigen Amsterdamse helft richting Boerrichter. We houden ze een moment in de beginfase bij de 0-0 stand. Weinig nog gezien van Boerichter. Daar is Siem de Jong dan. De aanvoerder van Ajax legt terug naar Van Rijn. Meter of 5-6 voor de middenlijn. Even één er tussen en dan maar helemaal terug naar Johan Veldman. Hij gespeeld naar Blind in die dus grotendeels nieuwe defensie. Alleen Van Rijn op rechtsbek staat op zijn vaste positie. En zoals gezegd, Zwolle zet daar heel weinig tegenover. Als er wordt geblazen voor de rust, dan scheidsrechter Higler. Het is 2-0 voor Ajax in Zwolle. Gaan we naar Scharweide, Rotterdam, hockeywedstrijd. Maar een wedstrijd heb je twee ploegen voor nodig, Tim Steen. Ja, het kwaliteitsverschil, is nog steeds 3-0 trouwens, is wel heel groter tussen Rotterdam, zeg maar. Dat echt opgaat voor de landstitel. En Scharweide, dat is tegen degradatievecht. Want uh, ja, zowel technisch als tactisch is het verschil heel groot. En als je dan even naar de spelers kijkt, bijvoorbeeld bij Rotterdam, dan heb je natuurlijk Mark Knowles, de Australiër. Het is een geweldenaar in de verdediging van Rotterdam. Daarnaast zijn Nieuw-Zeelanders Simon Child, Nick Wilson en uh, uh, Edwards, dat is ook een Nieuw-Zeelander. En natuurlijk Jeroen Hertsberger, de international. Op dit moment, uh, met nog zo'n zes minuten te spelen tot de rust, krijgt, Safco krijgt Rotterdam een strafcorner. Scharweide heeft er al één gekregen, een minuut of tien geleden. Maar die werd door Matt Huyé, de Nieuw-Zeelander van Scharweide, op de handschoen gepusht van Pyramin Blaak, de keeper van Rotterdam. Nu op dit moment dus die strafcorner voor Rotterdam. Concentratie bij Jeroen Herzberger. want die gaat die, bal uh, die gaat die bal wel pushen. Of is het Joost van den Berg? We gaan even kijken. Aangeven, daar is de stop en de push van Jeroen Hetsberger inderdaad. En die gaat er niet in, want die wordt goed van de lijn gehaald. Tot enthousiasme van het publiek hier. En zo blijft het bed nog vijf minuten tot de rust. 3-0 voor Rotterdam. Vlak voor de rust ook nog even naar Rotterdam. Voor die wedstrijd tussen Feyenoord en Rode EFC. Ja, Feyenoord mag blij zijn als ze met voorsprong de rust haalt, Ronald. Ja, gek is dat toch, omdat Feyenoord heel veel de bal heeft. Het staat met 3-2 voor. Het spel ligt nu even stil, omdat Filena behandeld moet worden... in het strafstopgebied van Kostas Lamproe. Wel een nuttige interventie overigens van die jonge middenvelder... want hij blokte een schot van Malki van dichtbij. Ja, daar heeft hij nu heel veel pijn van. De andere Rotterdammers zijn blij dat hij het gedaan heeft... want Malki had toch echt de 3-3 op zijn schoen. Weer een aanval van Roda. Er zijn er niet zoveel van, maar als men in de buurt van Lamproe is... is het in elk, in elk geval altijd gevaarlijk. Nu met Kadar opgezet, die combinatie Malky Kadar krijgt Malky die dan ja, gek genoeg bij iedereen van Feyenoord wegloopt, ter hand van het schatstofgebied die bal weer en schiet in één keer. Vilena blokt dus dat schot van dichtbij, anders had het zomaar 3-3 ja, ja, kunnen zijn. Twee minuten extra speeltijd, het heeft ja, toch met enige regelmaat stilgelegen. 45 minuten zitten er inmiddels op en Feyenoord dus nog altijd op die 3-2 voorsprong. Er zijn fases waarin je denkt, ja nu is de zaak onder controle wat betreft het elftal van Ronald Koeman, maar steeds weer ja, verslapt het dan en Roda kan daar dan van profiteren. Is natuurlijk ook een reactieploeg, kijkt heel erg naar de status van de tegenstander. En weet dan eigenlijk op de juiste momenten eruit te komen. En met Nemeth, Afane en met Malky zit daar scorend vermogen en voetbalvermogen eh, vermogen in het elftal van Ruud Brood. Ondersteund, ondersteund door, een, door een stevig middenveld. Wat dat betreft staat het ook wel. Alleen eh, verdedigend laat Roda natuurlijk met enige regelmaat wat steken vallen. Getuige de drie goals die Feyenoord heeft kunnen maken. bezit nu weer voor Roda. is bijna. Nee, want Afane geeft de bal naar achteren, naar de beulen. Dan is er ruimte aan de linkerkant voor Kadar om op te komen afane aan, maar dat is doorzien door Janmaat, die vervolgens de bal weer inlevert bij Roda. Nou, het komt goed omdat Verhoek zich terug in de wedstrijd knokt en de bal overneemt van Flederes. De Vrij dan met de ruimte aan de linkerkant gezien bij Bruno Martens Indy, die daar toch noodgedwongen speelt, liever centraal speelt en eigenlijk misschien wel een, een beter blok zou vormen met Stefan de Vrij. Maar ja, Joris Matthijsen is voor drie jaar vastgelegd. Er is wat kritiek op Matthijsen. Bij Feyenoord doet men er alles aan om dat wat te nuanceren. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de Vrij en Klaas die afgelopen week, terwijl de bal nu terug gaat naar Costas Lamproe, naar Martin van Geel, zijn geweest. Om uh, toch vooral te vertellen dat het geen kleedkamerverhaal is. Dat er geen kleedkamerdiscussie is over het salaris van Matthijssen. Dat hij niet waar maakt. Bal bezit voor een Feyenoord. Vilena over het uitgestoken been van Donald. Gebeurt allemaal nog op Rotterdamse helft. En Matthijssen neemt snel de vrije trap. Klaasie in de vrije ruimte. Klaasie halverwege de helft van Roda. Er is veel ruimte voor. Jordi, Klaasie, Klaasie! En een afzwaaier uiteindelijk geproduceerd door de middenvelder van Feyenoord Net naast de goal van Courto. Ik denk dat en nu de bal gaat halen, want dat is de scheidsrechter van vanmiddag. Gaat hij ook doen. Courto hoeft de doeltrap niet meer te nemen. Vijf goals in 47 minuten. Er zijn wedstrijden waar je je verveelt. Dat is vanmiddag in Rotterdam zeker niet het geval. Dit kan gek genoeg nog alle kanten op in het tweede bedrijf. You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 I said I won't be down here no more. And another one, and another one, and another one. Yeah. You said you won't see me here no more. Put your glass in the air and close with me. I said I won't be round here no more. This is the way you supposed to be. Yeah. You said you won't see me. supposed to oh, be Babysitter Circus hadden enorme hit in de zomer en dan moet je een opvolger vinden en ja ze hadden het zelfs niet beter kunnen verwoorden. No more. Op hockeyslag van Rus gaan wij er tegen Rotterdam. Tim Steens. Ja, Scharweide doet iets terug. Tot enthousiasme van het publiek natuurlijk hier. Het was de tweede strafcorner voor Scharweide. En daar hebben ze een specialist voor, Matt Houllier. Het is een Nieuw-Zeelander. Hij scoorde al tien maal deze competitie. En hij brengt de stand vlak voor rust op 3-1. Maar er zijn protesten van Rotterdam. Met name Jeroen Hetsberger bij Stella Bartlema. De scheidsrechter van vanmiddag aan die kant van Rotterdam. Maar de, even kijken wat de protesten opleveren. Nee, helemaal niets, want er wordt gewoon afgeslagen. En zo is het 3-1 in deze wedstrijd waar het kwaliteitsverschil toch al best groot is. Maar goed, Scharweide doet iets terug en dat vindt het publiek heel leuk. Nu even Rotterdam in de aanval. Vlak voor rust. Aan de rechterkant. Nu een aanval via Nick Wilson. Die komt de bal in de cirkel. Dan gaat op, op, op een voet die bal. En wordt doorgeslagen en ingetikt. Jawel, het is ineens 4-1. En we moeten even kijken wie daar gescoord heeft. Dat is volgens mij een van de Nieuw-Zeelanders. Die scoort daar en dan is het ineens 4-1 binnen een minuut. Nadat Scharweide iets terug doet, scoort um, Rotterdam. Moet ik even kijken of ik goed kan zien wie het is. Ja, het is inderdaad Nick Wilson, die scoort de 4-1. En zo gaan we met deze stand ongetwijfeld rusten. Want het is nog, denk ik, een, minuut, een seconde of tien te spelen hier. En over rust gesproken, een groot aantal voetbalwedstrijden kent inmiddels rust. Manchester City tegen Tottenham Hotspur 0-1 in de Premier League. Top in uh, België bij Anderlecht, Club Brugge, staat het 3-0... In de jubile wonen nam Excelsior 2-1, twee goals van Jacques Duyp. En in de Nederlandse Eredivisie rust bij Pexvolle Ajax 0-2 en Feyenoord Roda 3-2. Eerder deze middag was er Vitesse tegen FC Twente, eindigde in 0-0. En voor ons staat er dan altijd heel fijn bij dat dat overigens ook de ruststand was. Ook 0-0, dus geen doelpunten dus in de topper van het weekend. Is 0-0 ook een saaie wedstrijd? Lang niet altijd, maar in Arnhem was het toch wel... Ja, een beetje, ja, ja mag ik het toch wel een beetje saai noemen, Theo Jansen? Ja, klopt. Het was uh, tactisch wel Tactisch van beide kanten. Uh, hun wou druk zetten. Wij wouden uh, vanuit onze organisatie spelen. Uh, dat hebben we allebei gedaan. En uh, daardoor was het schouwspel, denk ik, voor de supporters... Ja, voor iedereen, denk ik. Het was, het was een boeiende wedstrijd, denk ik. Maar niet uh, spectaculair. Tactisch boeiend? Ja, maar niet uh, spectaculair. Vind je dat jammer? Um, ja, nee. Uh, ja, want je wil natuurlijk elke wedstrijd uh, leuk en aanvallend voetbal spelen. En nee, dit geeft wel aan dat we, we volwassen beginnen te worden. Uh, we hebben vorige week tegen Ajax tegen natuurlijk een uh, fantastisch resultaat gehaald. Uh, dat was, uh, dit was toch weer een test. Want iedereen als zoiets van ja, dat zal wel een uh, eenmalig iets zijn. En uh, vandaag hebben we laten zien dat we ook tegen Twente gewoon uh, heel degelijk zijn. Is dat dus belangrijk dat je inderdaad ook de nul hebt gehouden, in ieder geval een punt hebt gepakt. Ja. Door het ijs bent gezakt. Ja, denk ik wel. En we hebben ook de mogelijkheden gehad om, om misschien nog wel iets te creëren. Uh, ik denk de eerste keer met Boni dat hij hem goed meeneemt, uh, we hadden nog wat meer mogelijkheden. Omdat hij net niet goed valt met Kasia volgens mij een keertje, dat hij nog schiet in de vijf meter, maar de, die bal mist. Dus we hebben wel wat mogelijkheden gehad. En uh, ik denk dat wij, als je daarover de mogelijkheden hebt, dat wij er beter aan Is er nog wat speciaals voor jou om tegen Twente te spelen? Je bent net geloof ik even in de kleedkamer geweest. Ja, uh, ik heb even shutjes gehad met, uh, met, met Brahma en uh, met uh, Bosca. Brahma was natuurlijk mijn maatje op het middenveld. En ik denk uh, dat wij het supergoed samen hebben gedaan toen. En, uh, dus ik heb wel, iets, uh, ja, wel een band met hem. En uh, ik ben, uh, ben blij dat ik ze shit heb. Al met al 0-0 tevreden dus? Ja, natuurlijk win je liever. Alleen als je de wedstrijd ziet en hoe, hoe we gespeeld hebben... Ja, vind ik het wel een compliment waard voor ons. En uh, ben ik tevreden met een met gelijkspel tevreden met een gelijkspel Theo Jansen. En hij vertelde het allemaal aan onze collega Jan Roos. Er wordt geteindigd in Londen de halve finales van de ATP Masters met vanavond een mooie partij daar. Verder uh, moet dan in actie komen. Maar eerst nog Djokovic tegen Del Potro. Ja, dat is ook een hele mooie halve finale. Marcella Mesker. Ja, um, ze staan op het punt van beginnen. Ze zijn nog bezig aan de warming-up. Je zei het al een, een mooie line-up in deze twee halve finales, want dit zijn wel vier spelers die alle vier een Grand Slam hebben gewonnen. Dus op het hoogste podium kunnen ze uh, ja, de beste tennismomenten laten zien. En dat geldt natuurlijk vooral voor die Juan Martín Del Potro. Gisteravond was hij erg indrukwekkend, hoor. Won die van Roger Federer in drie sets. Maar per weken geleden, ook al, dat was in de finale van Basel, het thuis. Van Federer, Dus twee keer op een indoor court winnen van Roger Federer achter elkaar, dat is heel bijzonder. Het geeft aan hoe goed de Argentijn in vorm uh, is. Dus wat dat betreft, Djokovic nummer één. Uh, Del Potro misschien uh, iets kleiner. Maar uh, ik denk uh, dat dit een uh, hele interessante wedstrijd gaat worden. Gaan we het weer hebben over het voetbal. Eerder vandaag 0-0. Je hoorde net de middenvelder Theo Jansen van Vitesse uitleggen. Tactische wedstrijd, zei hij wel hier en daar wat kantjes. Ook wel tevreden. Vitesse iets overheersender dan Twente. Maar 0-0 was dus de uitslag. Was het volgens uh, Vitesse-trainer Fred Rutte. Ik denk dat, Fred Rutte dat het ook een tactische wedstrijd was. Hè? Ja, maar dat wist ik van tevoren wel. Als je Twente goed analyseert... dan, uh, ja, dan, uh, dan zit er uh, ja, heel veel... Stabiel in ieder geval een organisatie staat daar. En dan moet je kijken over hoe je daar doorheen kunt spelen. En dan moeten de speler zich wel aan de opdracht houden. en Als je dan vandaag ziet, dan, dan lijkt het wel een... En dan is het eigenlijk ook, zeker de eerste helft, een, een beetje een tactisch uh, steekspel. Als je het van tevoren weet, aanvoelt, Fred. Heb je dan ook niet iets van nou, eigen publiek, gewonnen tegen Ajax. Uh, we moeten er toch meer van maken. Ja, en dan uh, allemaal naar voren lopen, hollen rennen draven. En dan mijn 0-4... Uh, de Bietenberg op gaan, uh, zo zit ik niet in elkaar. En ik, ik denk ook niet dat het publiek dat wil. Kijk, want uh, de tweede helft, zeker de laatste half uur... was, was de wedstrijd denk ik wel vermakelijk. En zeker de laatste tien minuten waar wij nog vol voor de winst gingen. Ja, want je kunt ook stellen, dat zei Theo Jans ook net... van dit is wel een bewijs dat wij als ploeg volwassen worden. Ben je het mee eens? Ja, maar wij zijn pas... Uh... Hoe lang? Even nadenken. Misschien drieënhalve maand echt bezig met elkaar. En, uh, en er, zit, er zit duidelijk een, een groei in. Uh, we hebben een linkerkant met de, op dit moment met Patrick en met Kakuta. Ja, die jongens spelen drie wedstrijden pas met elkaar. Dus dat kan alleen maar groeien uh, als ze fit blijven. Dus... Uh, uh, qua veldspel, uh, als je ziet uh, dat we durven op te bouwen... en dat we tussenlinies durven te spelen... dat we af en toe wat slordigs zijn of wat dreusigs zijn... Ja, dat, is, dat is een beetje inherent aan, uh, aan de ontwikkeling van dit team. En wij bouwen, uh, vrolijk bouwen wij verder. Tweede helft was wat losser, wat leuker. Ja, omdat wij, uh, je zag ook dat het team rok, uh, dat, dat, dat, dat er kansen waren... En dan zie je ook een paar kleine momenten, onder andere, die, die van maken. Als hij ietsje verder is, ja, dan, dan kan, hij, kan hij hem maken. En, en zij hebben, dacht ik, één kopbal, die van, uh, van uh, Willem Jansen. Uh, wij spelen ver van de goal af, gedurfd. Alleen, de counter van Twente kan levensgevaarlijk zijn. Als je op bedacht? Ja, dat moet je wel uh, bewaken. Want uh, toch zie je dan weer af en toe, in de laatste kwartier, dat, uh, dat wij dan... Uh, als ze een overtaalsituatie hebben, ja, dan, dan kan het natuurlijk gevaarlijk worden. Fred Rutte van Vitesse, dan naar de trainer van FC Twente. Ook Steve McLaren erkende dat de wedstrijd voor de neutrale toeschouwer niet heel erg prettig was om naar te kijken. En dat kwam volgens de Engelsman ook... omdat zijn centrale verdedigers de vitesse spitsen in bedwang hielden. Met uh, Douglas en Benson... ik dacht dat ze magnificent waren Rice en Borney. Ik denk think dat we ze een kans chance, En dat was de test voor them out Brahma and Skilda in front, they did a great job, that little box, and denied them opportunities, but to win games, we have to be better on the ball. We have so many opportunities, and they easily um, gave the ball away, um, which, yeah, uh, uh, that's why we didn't win the game. We should have won the game, and we had chances and opportunities, but our final ball, final delivery, or our final decision... Uh, wasn't good enough to win the game. Ja, de verdedigers van Twente deden het dus goed. Maar aan de bal moet zijn ploeg wat beter worden, zei hij. Uh, het laatste zetje kon niet worden gegeven door zijn spelers. En ja, uh, Easily uh, lost uh, de bal. De bal uh, werd bovendien te gemakkelijk verspeeld. Dat was de reden dat Twente niet heeft gewonnen vandaag. 0-0 dus tussen Vitesse en Twente eerder in de Gelgenoom. Radio 1. Het NOS Journaal. Een minuut over half vier. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. in het Nederlands, Jeroen Chepma. In Genk in Vlaanderen zijn zo'n 20.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het aangekondigde massa-ontslag bij de Ford-fabriek. lopen werknemers mee, maar ook vakbondsmensen, burgemeesters en ministers. En ook eerder ontslagen werknemers van Opel in Antwerpen... Renault in Veelvoorde en Philips in Turnhout lopen mee. In een zuidelijke wijk van de Amerikaanse stad Indianapolis... zijn zeker tien huizen verwoest of zwaar beschadigd geraakt door een explosie. Onder het puin zijn nu twee lichamen gevonden. Ook veel huizen in de omgeving zijn beschadigd. Over de oorzaak van de explosie is nog steeds niets bekend. Syrische oppositiegroeperingen, die tot nu toe sterk verdeeld waren... hebben besloten om voortaan samen op te trekken. Ze zijn bijeengekomen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Onder de naam Syrische Nationale Coalitie... proberen ze gezamenlijk president Assad te verslaan.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 AWB verkeersinformatie Op de A7 tussen Amsterdam en Horen wordt aan de weg gewerkt. Bij Purmerend staan in beide richtingen files van 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, staat voor Duivendrecht 2 kilometer. 1, NOS Radio, de, de bal rolt weer in Zwolle bij PEC tegen Ajax. Tussenstand 0-2, Ragnar Niemeijer. En het wordt 3-0 voor Ajax. De tweede helft is nog maar net aan de gang. En de voorzet komt van Boerichter vanaf de rechterkant. En daar is het doelpunt opnieuw van Fischer. Hij mag zijn tweede maken als we in de 48e minuut zitten. Er valt weer een gapend gat achterin bij Zwolle. Op de paas van Sien de Jong is het Boerichter die aan de rechterkant vertrokken is. De voorzet komt en er wordt keurig achterin raakgekopt. Niemand in de buurt bij Fischer die zijn tweede maakt in de basis voor het eerst bij de Amsterdammers. En de wissels die zijn doorgevoerd in de pauze. Afditsch en Jesper Drost in de ploeg voor Aafjes en Gravenbeek. Nou die halen volgens nog niks uit. En je kunt je gaan afvragen of het nog zin heeft überhaupt voor Zwolle. Met een 3-0 achterstand. Pek Zwolle achter na 38, 48 en een halve minuut. De tweede helft is 3,5 minuut oud. En Ajax scoort dus alweer. En naar Sebastian Timmerman, laatste afstand bij het NK-afstand... traditioneel de 10 kilometer bij de mannen. Doen alle ritten naartoe eigenlijk, we dus Moeten we een beetje in, uh, in de weilen eerst. Ja, kijk nu naar Frank Vreugde. Niel, die rijdt alleen. Dat lijkt me ook nog eens extra lastig. Maar is niet iemand die ik zo 1, 2, 3 op het podium zie uh, eindigen. Sven Kramer is trouwens niet bij. Die uh, heeft na de 5 kilometer die hij wel tussen aanhalingstekens gewoon won. besloten om de 10 te laten voor wat het is. Wil zijn licha lichaam niet uh, extra op de proef stellen. Uh, niet tot het gaatje gaan. Vanwege die rugblessure die hij opliep uh, anderhalve maand geleden. En dat vind ik wel een uh, wijs besluit. Dat heeft Kramer in het verhaal. Wel eens anders gedaan. Toen stond hij een jaar lang buiten spel na de Olympische Spelen. Titelfavoriet en titelverdediger Bob de Jong rijdt straks in de voorlaatste rit. De vijfde rit tegen Douwer de Vries. Ploeggenoot trouwens van Sven Kramer. Want Douwer de Vries rijdt tegenwoordig voor de TVM-ploeg. Dat wordt echt een rit om naar uit te kijken. De laatste rit. Idem dito. Het duel tussen de twee Bammers. Die marathonploeg die op de lange baan en vooral op de 10 kilometer ook zo weet huis te houden. Bob de Vries rijdt in die laatste rit tegen Jorrit Bergers. Maar Bob de Vries die last heeft van zijn rug, net als Kamer, maar dan wel van start gaat dus vandaag. En Bergsma, uh, ja, dat is echt een klepper. Die reed gisteravond een marathon ook hier in Ereveen. En daar reed hij eventjes een 100 meter een enorm gat dicht naar de kopgroep toe. Dat was indrukwekkend om te zien. De vierde rit is ook interessant. Dat is de rit tussen Jan Blokhuizen, ook TVM, die uh, heel erg tegenviel gisteren op de 1500 meter. Tegen Ted Jan Bloemen. En daarvoor veel marathonrijders in de baan. Maar met alle respect, dat uh, is een beetje wachten eigenlijk tot die laatste drie ritten. Nog 100 meter en dan heeft Vreugdeneel in ieder geval in zijn eentje die eerste rit afgelegd. En het zit er dik in dat hij een persoonlijk record gaat rijden. Dat doet hij inderdaad. Nou, dat is toch netjes voor deze marathonrijder. 13-22-02. 5 seconden van zijn persoonlijk record af. En terwijl Ajax inmiddels al een minuutje of 6 bezig is aan de tweede helft... staat uh, ja, uh, de tweede helft nog op het punt van beginnen in Rotterdam bij feyenoord roda Nog een beetje moe van de eerste helft zo, Ronald? Nou, ik denk dat uh, Ruud Brood erg lang van stof is, want uh, Feyenoord staat al enige tijd uh, klaar in positie. Maar uh, Roda, mijn, nog geen, uh, in geen velden of wegen te bekennen, moet er dus uh, nog door de tunnel komen. Ja, en dan uh, kunnen we straks beginnen aan de tweede helft... als dus die uh, net zo leuk is als de eerste. Dan uh, is het iets waar we, op kunnen, we ons op kunnen verheugen... want uh, de eerste helft was buitengewoon aantrekkelijk. Uh, ja, het gekke is dat Feyenoord natuurlijk al binnen 20 seconden... het is de snelste goal van dit seizoen van de Graziano Pelle... dus uh, binnen 20 seconden al op 1-0 stond. Toen moest Roda gaan meevoetballen en dat leverde eigenlijk deze wedstrijd op... waarin het uh, met name verdedigend natuurlijk uh, af en toe lachwekkend is bij Feyenoord... maar vooral toch ook bij Roda als hij geen raad weet met, met, uh, met pellen en met name ook aan de zijkanten met enige regelmaat steken laat vallen. Ja, aan de andere kant uh, kun je dat ook zeggen van uh, het elftal dat, uh, dat Feyenoord op het, uh, op het veld brengt. En dan met name natuurlijk die laatste linie. Daar staan toch uh, allemaal internationals. Jan Maat zit er uh, gewoon bij. De Vrij dan even niet. er wel. En Martins die is ook gewoon international. En als je ziet hoe die toch bij uh, tijd en wijlen door de drie voorwaartsen van Roda van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ja, dat geeft ook wel uh, te denken. Dat zal Koeman met name hebben verteld. Wat Ruud Brood zijn elftal heeft verteld. Dat zullen we zien in uh, de tweede helft. Kijken of er uh, uh, aangevallen is. Of dat men wat defensiever gaat spelen. Maar ja, als je echt iets wil in de Kuip. En het kan dus vandaag, is gebleken. Dan zul je toch op de helft van de tegenstander gaan melden. Het goede nieuws is dat Roda er inmiddels ook is uit de tunnel gekomen. De tunnel gaat dicht. Als iedereen dan zijn plekje heeft ingenomen in de dugout. Kunnen we beginnen aan de tweede helft van Feyenoord-Roda. We beginnen met 3-2 voor Feyenoord. We gaan dus even tennissen. Del Potro, Djokovic. Uh, ja, nou, We kunnen elke bal bijna wel uitkijken, Marcel Mesker. Ja, het is weer vertreffelijk hoor. Wat de Argentijn dit keer laat zien. Het stond 15-40 op zijn eerste servicebeurt. Hij slaat een goede ace, 30-40. En nu een fantastische voorhand langs de lijn. Zoals we dat van hem kennen. Die lange Argentijn, hij is 1,98. Als hij dan in die voorhandhoek wordt getrokken, dan gaat hij daarheen met die lange passen. En ja, in plaats van een verdedigende bal, nee, slaat hij een aanvallende bal. Bijna vanuit kansloze positie. En slaat dan een winner langs de lijn. Het is fantastisch als je dat kan. En daarom is hij natuurlijk. Natuurlijk ook een absolute wereldtopper. Maakt nu het uh, derde punt op rij. Dus van 15-40 naar voordeel. Kijken even of hij zijn eerste game uh, gaat winnen. Djokovic deed dat wel. Die staat 1-0 voor in de eerste set. Stond 40-0 op eigen service. Moest toen nog tot juice komen. Won de game uiteindelijk uh, wel. Hier is de rally aan de gang. Backhand uh, van Del Potro. Backhand dubbelhandig spelen beide van uh, Djokovic. Djokovic is natuurlijk ijzersterk vanaf de baseline. Hij is zo snel. Hij is, heeft zoveel flexibiliteit. Een van de beste. Beste verdedigende spelers. En als hij dan ook nog dit soort ballen kan slaan... een prachtige voorhand winner van uh, Novak Djokovic. Het wordt uh, 40 gelijk. Dus uh, het vuur wordt al aan de schenen gelegd van Del Potro. En we zitten nog maar in de tweede game van de eerste set. Het staat dus 1-0 voor Djokovic. En 40 gelijk op de service van Del Potro. Oké dan, de ruststander uit de mannen hoofdklasse: SSZ tegen Bloemendaal, 0-3. HGC Oranje-Zwart, 0-1. Amsterdam Den Bosch, 0-0. Laren tegen Pinoquet, 1-0. Voordaan tegen Kampong, 0-4. En Schaarweide tegen Rotterdam. Onze wedstrijd stond bij de rust 1-4. Is men inmiddels daar al begonnen aan de tweede helft, Tim? Ja, zeker Twan. We hebben al vier minuten gespeeld in die tweede helft. En, ja, en de ruststanden zijn met name natuurlijk belangrijk voor, uh, voor Scharweide dat hij hier scoort. En dan wel, uh, ja, ze scoren zelf niet, maar Rotterdam een eigen doelpunt. Dat kan tegenwoordig met het hockey. Het was een harde voorzet die door, ik denk, Oliver Polkamp, de verdediger van Rotterdam, achter zijn eigen doelman, Pim Blaak, tikte. Ja, dat kan als je die bal in de cirkel raakt. Uh, hoeft niet per se door een aanvaller. Dat is een nieuwe regel dit seizoen in het hockey. Maar het mag ook door een verdediger. Als hij er dan in gaat, dan telt hij gewoon. En zo heeft Rotterdam de twijfelachtige eer om de stand op 4-2 te brengen met een eigen doelpunt. En ik zei al, Scharweide moet natuurlijk even die ruststand in de gaten houden van de concurrenten voor die degradatie. Dat zijn natuurlijk SJC en voordamen. Die beide ploegen die staan achter, heb ik begrepen. Dus wat dat betreft is de verscharbeiden niet zo erg als ze deze wedstrijd verliezen. Maar voorlopig staat het hier 4-2 voor Rotterdam. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. van twee jaar geleden heeft zijn album Going Back met allemaal van die leuke Motown-hits en Heatwave. Richard van der Maaden doet wel eens handbal en voetbal. Maar Ronald van der Geer nu ook bij Feyenoord roda Ja, want uh, ja. <laughs> er werd duidelijk vastgepakt door uh, Courto. Op het moment, ik doe eerst even die corner bij een 3-2 stand. Voor Hoek en nu heeft hem in zijn handen, maar wel in het zafschopgebied. Je doet het om op een lange bal van ja, Martens ja. Indi. Waar de ja. hoek achteraan ging. ook kwam zijn goal uit. Had die bal te pakken. En liep met de bal in zijn handen. Ja, dat kon eigenlijk niet anders. Het veld in. Dat was Hens met een hoofdletter H. Maar Brama, schrijf je met een hoofdletter B. Die zag dat heel anders. Tot woede van iedereen die rood-wit bloed door de aderen heeft stromen. Geen kaart, geen vrije trap. En het spel gaat dus gewoon door. Bal bezit voor Roda. Malky is nu aan de rechterkant. In een duel met Bruno Martens Indi. Uiteindelijk loopt Malky de bal over de achterlijn. Dat hij een heel klein setje krijgt van de linksback van Feyenoord en... Uh dan kan Kostas Lamprou een doeltrap gaan nemen. De Vrij is aanspeelbaar. Nou, dat ziet Lamprou wat laat. Nu krijgt de vrije de bal ook. En kan hij wat meters voorwaarts maken namens Feyenoord. Dat dus met de 3 2 voor staat. Dat is de stand na 51 minuten. Nog altijd de Vrij. Nu gaat hij de middenlijn over. En steekt hij de bal in één keer achter de laatste linie. Daar gaat schaken om Koertal heen. Maar Biemans is meegelopen. En uiteindelijk immers En immers wordt dan ten val gebracht door Biemans. En dan zegt Braamhaar, nu leg ik de bal op de stip. En krijgt Feyenoord dus een penalty te nemen. Normaal gesproken doet Lex immerstad, Maar die zit nu op zijn knieën. En nou komt er ook nog een rode kaart aan. Ja, dat is dan voor Bilans. Omdat hij uh, Immers een scoringskans opneemt. Het is een uh, wat ongelukkige situatie. Iemand is ook zijn schoen verloren. Schaken gaat op de rand van buitenspel weg. Kurto kan er niet bij. Dan Biemans die naar de grond wordt gebracht door Schaken. En in zijn val dan vervolgens Immers meeneemt. Want dat is het verhaal. Schaken trapt op de hielen van Biemans. Zijn schoenen blijven staan. En dan vervolgens gaat Biemans naar de grond en in zijn val neemt hij Immers mee. Het is een wat ongelukkige beslissing van Braamhaar. Omdat de eerste overtreding terecht. ...werd gemaakt door Ruben Schaken en niet door Biemans. En nu staat Roda om maar heen om te protesteren. Staat Biemans op één sok met die andere schoen nog in zijn hand. Maar ja, op een sok en een voetbalschoen, daar word je in een ander gedeelte van het land kampioen mee. Maar nu moet hij terecht naar de tunnel en gaat Roda dus met die man verder. En heeft Lex Immers inmiddels plaatsgenomen achter die bal die op 11 meter ligt. ...van Kurto. Het is de vijfde penalty die Feyenoord mag nemen. En het is de vierde die Immers zou kunnen benutten. En dan pakt hij ook zijn tweede goal van deze wedstrijd. Daar waar Pelle inmiddels al een twee achter zijn naam heeft. Kurto op de lijn. Daar komt Immers. En Kurto met de benen red. Dan wordt er weer ingeschoten, Immers weer en naast. Nou, zo gebeurt er voldoende in de minuut 52 en 53 van deze wedstrijd. Tweede penalty al die Feyenoord mist dit seizoen. Cissé deed het al een keer en Immers had... Feyenoord nu enigszins in een veilige haven kunnen schieten. Maar ik denk datgene wat Courto doet is uh, gerechtigheid. Want uh, dit was geen penalty. Makkelijk gegeven door Braamhaar. Maar de gevolgen zijn ook groot voor Roda. Want dat staat nu natuurlijk met tien man tegen de elf uit Rotterdam. De penalty is dan wel gemist. Maar daar is Feyenoord alweer met uh, pellen Rechterkant pellen pellen pellen En gepakt door de uh, dit uh, wordt nog wat vanmiddag in uh, de Kuip, maar ik vraag me af of uh, tien Limburgers het allemaal uh, deze middag kunnen belopen. En Brahmaar, als hij de beelden terugziet, zal nog wel eens denken, hier zat ik niet helemaal goed. Dat Biemans uiteindelijk uh, immers pakt. Ja, daar zit wel wat in, maar het was wat ongelukkig, want in de val. Maar de eerste overtreding werd toch echt door Feyenoorder gemaakt. En uh, die overtreding had in eerste instantie bestraft uh, moeten worden. balbezit is er weer voor Feyenoord, als uh, Roda zich even gemeld heeft op Rotterdamse helft. En nu wordt Klaasje de diepte ingestuurd door P. Is de aanname goed? En de bal is er ook door die Kasi rechtdoor richting Couto dit is optimaal profiteren van het gat dat Biemans even heeft achtergelaten in de Limburgse defensie. De bal werd keurig achter de laatste linie gestoken. Net genoeg ruimte voor Klaasie om de bal aan te nemen. En oog in oog met Courtois faalt de kleine middenvelder van Feyenoord niet. En schiet hij dus de vierde binnen. Een assist voor Graziano Pelle die dus ook in dit doelpunt een aandeel heeft. En uiteindelijk de goal op naam van Jordi Klaasie. Het zijn spectaculaire minuten in de Kuip in een wedstrijd die tot op heden toch al niet verveelt. Feyenoord 3, 4, Roda 2, Roda met 10, na 55 minuten. Goed, even op adem komen. Is uh, Pek Zwolle is net zo Dat draagt nog niet meer. Het nee, is een ideale wedstrijd, uh, Twan, om een beetje op adem te komen. Want het staat hier na dikke uur spelen 3-0 voor Ajax. Dat Zwolle een klein beetje laat pielen uit een hoekschop. De tweede van Zwolle een kopbal naastgezien van Joey van den Berg. En uh, ja, zijn fout leidde de 2-0 in. Toen was het eigenlijk al klaar voor Ajax vanmiddag en eigenlijk ook voor FC Zwolle. Maar dan op een andere manier. Geen punten vanmiddag, vermoedelijk. Als je T5 meter over de middenlijn zet de bal het strafschopgebied in van Ajax... Maar daar is doelman Vermeer voordat er ook maar iemand in zijn buurt is. Geeft mee aan Deli Blind. Het zou aardig zijn als Ajax toch besluit om wat gas te geven. Voet is toch wat van het pedaal afgegaan. En je zou zeggen een speler als Boerichter die nu wordt aangespeeld. Ideaal duel om het zelfvertrouwen wat op te vijzelen. Komt er niet langs bij als je en krijgt wel de ingooi mee. Boerichter met de bal in de hand. Een meter of 5-6 vandaan bij de vlag. Tip op de helft van FC Zwolle geeft de bal af Boerichter aan Eriksen. Boerichter krijgt hem terug. Kan daar niet veel, denk ik, in dat hoekje. Met ook Broers die mee verdedigt. Dan uh, leidt Ajax balverlies. En kan Peck Zwolle er vandoor met uh, Mokhtar. Die op zijn beurt de bal de voor Zwolle voor Asjentee uh, laat liggen. Nou, waar kan het uh, naartoe? Het zal wel achteruit gaan. Nee, Van den Berg. Wat vooruit. Wat uh, overtredingen van deze van de Berg ook gezien. Veel geroemd zal uh, in de winterstop vermoedelijk vertrekken. Omdat hij het hier goed doet. En een aflopend contract heeft. Geen uh, voortzetting bij Van den Berg. En inmiddels is uh, Kenneth Vermeer zelfs weer in balbezit gekomen. Op het veld overigens waar trainer Frank de Boer ooit debuteerde. Dat was op 21 september 88. Het seizoen 88-89. En toen kon het nog bestaan dat uh, FC Zwolle... Toen Pek Zwolle, nu ook Pek Zwolle, met 4-1 van Ajax wist te winnen. Nou, vandaag is het 3-0 voor Ajax. En we kijken voor Ajax en we kijken op de klok. 64 minuten gespeeld. We gaan naar uh, Tim Steens. Gaan we uh, hockey, hè? Scharweide. gingen die nou nog wat terug doen Tim? Want ze kwamen we <laughs> toch weer tot 4-2. Werd het nog wat daarna? Ja. nee. <laughs> Dat is duidelijk, want het is inmiddels 6-2 geworden voor Rotterdam. Het was inderdaad 4-2 door het eigen doelpunt van een van de verdedigers van Rotterdam... Kleine opleving, ook bij het publiek natuurlijk. Maar Rotterdam stelde heel snel orde op zaken. Want binnen vier minuten was het 5-2. Schitterende aanval over rechts via Hidde Turkstra. Sjoerd Gerritsen die gaf hem voor. En Nick Wilson, de Nieuw-Zeelander, stond helemaal vrij op de strafvalstip. Hij had de hoek voor het uitzoeken en passeerde de Poolse doelman Matusak. Makkelijk werd 5-2. En een paar minuten later was het 6-2. Een schitterende paas van Jeroen Herzberger. binnendoor. op Simon Child, de Nieuw-Zeelander. En hij scoorde de 6-2. Ja, en die wedstrijd is natuurlijk gespeeld. 6-2 met nog 20 minuten te spelen. Tennis in Londen, de halve finale tussen Djokovic en Del Potro. Marcelo Mesker. Ja, Djokovic uh, wint zojuist een uh, service game. Eén puntje tegen, komt uh, dus op 3-2 voor in de eerste set. We zagen Del Potro het uh, in zijn eerste service game moeilijk hebben... met twee breakpoints tegen. Kwam er wel doorheen, dus het gaat uh, gelijk op. Uh, Djokovic uh, sterk dit toernooi ongeslagen als enige van de acht deelnemers hier uh, vanuit de groep. Hij won van Tsonga, hij won van Berdy en van Murray. Dat was zijn moeilijkste wedstrijd in groep A. Uh, Del Potro, ja, die had een, uh, ook een zware loting in uh, groep B. Die begon met een uh, ver verloren wedstrijd tegen uh, verliespartij tegen David Ferrer, won van Janko Tipsarovic. en gisteravond dus die winstpartij tegen Federer, uh, wat hem uh, naar deze halve finale bracht. Dus uh, wat dat betreft, Del Potro één wedstrijd verloren. Federer ook, Murray ook, alleen Djokovic nog ongeslagen. We zien vijf games in de eerste set. Het is dus 3-2 voor Djokovic. Het gaat op service gelijk op. gaan schaatsen de 10 kilometer, Sebastian Timmerman. Ik zag van de week een enquête dat de echte schaatsliefhebber de 10 kilometer niet kwijt wil. Hoe is het met de echte verslaggever? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat het uh, uh, wat mij betreft wel ietsje korter mag. Uh, bij de Europese wereldkampioenschap hebben ze besloten om uh, nog maar met acht rijders uh, de 10 kilometer in te gaan. En het is misschien wel een idee om dat ook te doen bij een uh, Nederlands kampioenschap en bij een wereldkampioenschap uh, afstanden. Uh, met alle respect natuurlijk wel voor Robert Bovenhuis en Mark Oorjevaar, die ik in de tweede rit heb gezien. Maar uh, zij kwamen niet aan de tijd van Frank Vreugde bleven ook ver verwijderd van hun eigen persoonlijke records. En dan zijn dat, nogmaals met alle respect, maar toch ritten die er een beetje moeten uitzitten. Na dat wel gaan we kijken naar Rob Hadders tegen Arjen van der Kieft. En in de vierde rit, dan begint het echt los te gaan als Jan Blokhuis het gaat opnemen te, te, tegen ted Bloemer. Daarna nog een wel en krijgen we Douwe de Vries, Bob de Jong en Bob de Vries tegen Jorrit Maar Voorlopig snelste tijd is van Frank Vreugdeneel 13.22.02. Gaan we even zeggen naar een uh, lekker plaatje denk ik hè. Ronald van der Reer. Nee, is we. Ronald. Dat is ook een leuk plaatje. Ja, vertel dat... gaan we we maar zingen, Ronald. <laughs> Ik wil dat plaatje <laughs> ook wel zingen, hoor. Maar uh, geef, geef me even een hint welk liedje. 59 minuten. Um, Roda heeft er twee. Feyenoord heeft er vier. En Roda mag een corner gaan nemen. Dat is de tweede binnen een minuut. Net via Martins Indy. Die nog met een uiterste kracht in spanning... de opmars van Montaigne kon verstoorden. Maar nu is het de vrij die de corner moet weggeven. En dat is gek. Want nu is Roda dus weer in dat strafstopgebied van Feyenoord. Terwijl Roda met 10 is en Feyenoord... Oprecht met 11. En via Schaken eigenlijk de vijfde al had moeten maken. Was al om Courtois heen. Maar kreeg hem uiteindelijk er niet in. Omdat Montaigne zijn eerdere fout kon herstellen. Nu even kijken naar Roda. Corner van Afana. Daar komt de landproef. zweeft door zijn strafzopgebied. En heeft hem uiteindelijk te pakken. Die uh, Griek. De kans van Schaken ontstond overigens ook uit een corner van Roda. Een afgeslagen corner. Snel lange bal richting Schaken. Nu wordt uh, Verhoek weggestuurd op de rand van buiten. Spel richting de achterlijn. Maar het eindstation heet Courtois. Nog even vertellen dat Wielaard bij Roda in het elftal gekomen voor Nemet, om in elk geval de defensieve balans te herstellen. Maar Feyenoord, Roda, 4-2 na een uur. ...1979 van Fischer zie je ja, en is het bruggetje snel gemaakt. Eh. Ja, soms wil je de brug gewoon open laten staan. We gaan naar Peck Zwolle, Ajax, wacht die Meijer. Volgens mij viel de naam Fischer. Ja, ja, ja, ja. ja, twee keer doelpunten maken voor Ajax. Dat met 3-0 leidt een eh, kleine 20 minuten voor tijd. En Ajax kan misschien weg van de eigen helft met 1-0. Hakje achteruit, wat nonchalant. door die eigenlijk zijn ploeggenoot Schöne wat in de problemen brengt. Maar inmiddels Dijks... Aan de linkerflank van Ajax in de as van het veld. Een paar meter buiten de middencirkel. 1-0 achteruit ook weer. En aan de rechterkant is Van Rijn dan vrij. Nou hij dan misschien naar voren toe. Nog een kansje gezien. Nee het gaat achteruit trouwens. Het gaat naar Vermeer. Een kansje gezien voor Sime de Jong. Kopbal naar een voorzet van Dijks vanaf de linkerkant. Maar net over het doel heen van Boer. En dus staat het geen 4-0 voor Ajax, maar staat het 3-0 tegen Pex Wolle. Van Rijn combineert aan die rechterkant. Doet dat met de ingevallen Veldman voor de man met de bovenbeenblessure. Dat is inmiddels duidelijk geworden. Al de wereld en de arm uit de kom, als ik het goed begrepen heb, bij Babel. Zou inmiddels weer er ingezet zijn. Maar hoe lang beide zijn uitgeschakeld, niet duidelijk. Ajax speelt een lange bal richting de spits. Siem de Jong en daar wordt uitverdedigd via Lachman. Maar die schiet aan... Tegen het lichaam van Dirk Boerichter en zo krijgt de doelman van Zwolle een keeperstrap te nemen op zijn 5 meter lijn. Het is geen verheffend duel, eigenlijk nooit geweest. Zwolle heeft een paar koeiers van fouten gemaakt in het begin van de wedstrijd en gaf de wedstrijd toen uit handen. We spelen nog een minuut of 17 en een half. En het staat hier 3-0 voor de Ajax bij Pexwolle. En Feyenoord-Roda is ook wel eens een beetje gelopen, Ronald. Ja, 4-2, nog 25 minuten te spelen. Met een bal nu van uh, Verhoek, Tras op het gebied in. Maar niet te belopen voor uh, immers. De 5-2 op de schoen van Jamaat. Na een goede combinatie door de Last van het Veld met uh, Pelle. Uiteindelijk kwam die ogen oog met Koerto te staan. Die rechtsbek van Feyenoord. Maar de Koerto met de borst kon redding brengen. De corner vervolgens leverde bijna nog een kans op voor Pelle. Maar een goede verdedigende actie van uh, Matthijssen. Alleen uh, Mathijsen stond dus schot van zijn. ...een ploegenoot in de weg. Daar houden ze dus wel tegen. Balbezit nu voor Roda. Maar Roda is echt helemaal de weg kwijt. Danilo maakt wat stapjes voorwaarts. Wil de bal dan vervolgens naar de linkerkant spelen. Maar doet dat zo ongelukkig dat hij zo over de zijlijn gaat. En het balbezit weer teruggaat dus naar de Rotterdammers. Die met 4-2 voorstaan. Toch is het heel lang nog een wedstrijd geweest. Roda even voor alle duidelijkheid met de 10. Rode kaart voor, voor Biemans. Er kwam ook nog een penalty uit. Die overtreding van de Biemans onterecht overigens. En Biemans mocht te vertrekken. Penalty werd gemist. Nu 5 met de immers in het strassopgebied. Wilaart die wegkopt. Klaas vangt weer op. Halverwege de helft van Roda. Bezorgt weer aan de rechterkant. Dan moet er een actie komen van Schaken. Die komt er. Maar vervolgens ook een overtreding gemaakt door Kadar. En een vrije trap dus voor Feyenoord. Bij de zijlijn. Komt nog een gele kaart aan ook voor Kadar. Dat kan er ook allemaal nog wel bij. In van vrij trap die Wesley Hoek zal gaan nemen. De hoogte van het strafstopgebied dus aan de rechterkant. Zo tegen de zijlijn aan. Ook uh, Tony Filena komt zich uh, daarvoor melden. We eens kijken wie er uh, dadelijk zijn hoofd uh, onder een bal kan krijgen. Matthijs en de Vrij zijn inmiddels in de buurt van Koerto verschenen. De meeste aandacht zal eruit gaan naar uh, Graziano Pelle. Die er dus twee heeft gemaakt vandaag. Ook belangrijk is met assist. En zo zijn waarde wel weer heeft voor Feyenoord deze middag deze zondagmiddag tegen Roda. 4-2 dus de stand. Dan komt die vrije trap van Vilena. Die kijkt nog een keertje achterom. Alsof de grensrechter iets geroepen heeft. Nou, Braamhaar fluit nu dat hij genomen kan worden. Die vrije trap. Veel beweging in het trafstopgebied. Zeld aan alles en iedereen voorbij. De Vrij komt terug bij de tweede paal. Daar staat eigenlijk niemand om zijn voeten tegenaan te zetten. Janmaat gaat nog schieten. Jammaat gaat schieten. Twin Courto nog tot een uiterste krachtinspanning. Die Paul moet die goal, die bal nog net naast de paal tikken. Doet hij ook, dan komt de corner aan. Maar het is 4-2 voor Feyenoord. Even wat tussenstand uit het buitenland. Manchester City tegen tot de nummer 1-1 geworden door een goal van Aguero En Anderlecht Club Brugge staat inmiddels op 4-1. Volendam Excelsior tussenstand 3-1. Derde Volendamse goal wordt gemaakt door Kramer. Bij PEC Zwolle Ajax staat het 0-3. Feyenoord Roda 4-2. Vitesse Twente afgelopen 0-0. langs de lijn. Hey.